Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de Amerikaanse vergeldingsaanvallen in Syrië... ...zijn zeker 23 pro-Iraanse strijders gedood. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... ...dat vanuit Engeland alles monitort... ...zijn er geen burgerslachtoffers. In Irak meldde eerder al 16 doden... ...en daarmee komt het totaal aantal doden uit op 39. Amerika viel gisteravond groepen in Syrië en Irak aan als vergelding voor de dood van drie Amerikaanse militairen. Zij kwamen om het leven bij een aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die aanval zou zijn uitgevoerd door pro-Iraanse strijdgroepen. In Duitsland zijn opnieuw grote protesten tegen extreem rechts en de politieke partij AFD. In Berlijn zijn volgens de politie zo'n 120.000 mensen op de been, in Freiburg ongeveer 20.000... Bondskanselier Scholz noemt de demonstraties een sterk signaal. In Duitsland worden al weken geprotesteerd tegen de AFD. De betogingen die begonnen na een bericht dat hooggeplaatste partijleden hadden gesproken over massadeportaties. De politie is bezig met het ontruimen van de A12 in Den Haag. De snelweg wordt sinds het begin van de middag in beide richtingen geblokkeerd door enkele honderden klimaatactivisten... De actie van Extinction Rebellion is de eerste blokkade van de A12 in maanden. De politie liet de demonstranten aanvankelijk ongehinderd via de afrit de snelweg oplopen, maar besloot later toch in te grijpen. Iets verderop staat ook een waterkanon klaar. En de wereldtitel veldrijden is bij de vrouwen overtuigend geprolongeerd door Fem van Empel. In de modder van het Tsjechische Tabor bleef de 21-jarige renster landgenoten Lucinda Brand en Puk Pietersen voor. Het is al de vijfde keer op rij dat de Nederlandse de titel wint bij het veldrijden. En eerder op de dag won Tibor Del Grosso de wereldtitel bij de belofte. Het weer nog, vanavond en vannacht in het noorden grotendeels droog. In het midden en het zuiden van het land meer bewolking en regen. Morgen grijs en 10 graden.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 My youth. Soon enough, I learn the painful truth. I'll face it like a fighter and boast of how I've grown. Anything is better than being alone. Even na vier uur, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. En dat uh, programma hoor je ook op uh, maandagmiddag tussen uh, twee en vier, vijf uur. Dus uh, dan is het uh, even na vier uur op de maandagmiddag. Nou, Goeie maandagmiddag dan. Welkom uh, terug bij de derde uur van uh, dit uh, radioprogramma. Daarin uiteraard uh, ruimte voor het uh, Zandvoorts uh, nieuws. Het uh, voetbal, we hebben nog uh, ja, de tweede helft op dit moment van IJmuiden tegen SV Zandvoorts. En uh, voor ons is daarbij aanwezig vanmiddag uh, Piet Pijper. Momenteel 1-0 nog uh, de tussenstand. We hopen uiteraard dat SV Zalvoort er uh, minimaal nog een doelpunt in gaat krijgen. Minimaal gelijkspel. Maar we gaan uiteindelijk voor de winst. Straks horen we van uh, Piet of dat allemaal uh, een beetje naar uh, behoren verloopt uh, daar in velsen Zuid. Verder hebben we zo, uh, rond, uh, nou ja, zo rond half vijf, kwart over vier, half vijf. Hebben we de pit reports met uh, Rendel Lawson. is even kijken of er op, op het gebied van de autosport, ik moet erom lachen, nog wat uh, te melden is. Nou ja, uiteraard een heel groot nieuwtje in de Formule 1. Maar uh, ja, daar kan Rendel uh, uiteraard alles over vertellen. Dat hoor je allemaal in uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. En Solmieu, de Nederlandse band, die zijn zo lekker bezig met goede muziek. En een van de grootste hits die ze tot nu toe gemaakt hebben, dat is de plaat die ik voor je ga draaien. Hier is je nog een keer. Multicolor. A from a dream, black and white, to a in multicolor. Ja, de Nederlandse mensen om je met je met uh, multicolors. We gaan weer naar Velsen-Zuid, naar uh, Pietu Piet. Hoe is het daar uh, tijdens uh, de wedstrijd op dit moment? Het is een uh, hele gebeuren de wedstrijd. Het is, uh, ja, 1-0 voor en wij willen alles doen. Maar hij valt om en blessures en uh, tijdrekken. Het is gewoon echt zo'n wedstrijd. Ja, en het lukt ook bij ons niet echt allemaal nu tot nu toe. We hebben wel kleine kansjes, maar ook aan de andere kant. Af en toe had het ook uh, aan Muiden weer een kans. En gelukkig uh, wist Mickey Groot ons vandaag uh, prima weer te redden met die, die laatste kans. Maar dus de, eigenlijk, ja, het kan alle kanten opgaan. En uh, we hebben weer gewisseld nu. Fred jongen van Ippenburg is er ingekomen. Dus we hebben nu nog weer, weer een verse kracht erin. Nu, oh, oh, oh, oh, oh, bijna 2-0. Oh, oh, oh, oh, weg weg. Oh, ja, het gaat dus geweken. Fernando gaat eraan. Oh, oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh. Het is, het, is, het is een rommelige wedstrijd. En ja, Hij doet er echt alles aan om, uh, om die overwinning natuurlijk zeker te stellen. En, en, ja. Maar we doen er alles aan om die gelijkmaker te maken. We gaan nu met de nieuwe aanvallen erin. Diepenburg die gaat door. Die is snel. Die is heel snel. Die gaat nu richting strafsoepgebied. Oh, oh, jammer, jammer, jammer. Oh, hij hangt in de lucht nu. Oh. En hij zit... Oh, hij is naast. Een leeg goal en hij wordt naast geschoten. Hè? Jeetje. Maar het blijft 1-0. Het is wel heel spannend. En we hebben nog een denken? een kwartiertje te gaan. Oh, kwartiertje nog. Oké, okay, ja. oh, dan, dan probeer ik ze dadelijk nog even terug uh, te pakken. Ja, ja, en als er wat is, dan, dan meld ik me direct. En nogmaals, pas, hij, hij hangt in de lucht. Maar hij moet er echt in voor hij telt. Dus... Uh... Hey, lucht hebben we niet zoveel. We gaan ah, ons best doen. Oké, okay, nou ja, mocht er veranderingen komen, dan hoor ik het van je Piet. En anders probeer ik okay. jou ja, misschien uh, straks nog uh, even te bereiken. Oké, okay. heel goed. Da Dank dankjewel. dankjewel. Dat was Piet. Nou ja, momenteel nog uh, 1-0 de wedstrijd. Laten we in ieder geval hopen. Op een gelijkspelletje. spelletje. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan weer naar het theater van de autosport. Altijd zo'n mooi moment op de zaterdagmiddagrendel. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Mooi schakelen weer met Beverwijk. Blijft toch het leukste wat er is. Ik hoop het voor jullie. Ja, ja nou ja. Wij dus het gaat goed. Ja, ja. Ik, ik vermaak me zeker. En denk de luisteraars ook. Nou, top. Ja, en jij bent natuurlijk uh, van de week, uh, heb even contact gehad met Toto. En je hebt het een en ander kunnen regelen, heb ik genomen. Nou, ja, dat ik zondag uh, voor de deur stond bij hem. Ja. In Engeland. Ja, ik zat in Engeland uh, afgelopen zondag in Brackley. Uh, was, ik, uh, bij, uh, heet dat, uh, was ik bij, dat, was ik bij Toto. En dan heb ik even verteld uh, hoe die weer wereldkampioen moest gaan worden. Ja, uh, inderdaad. om inderdaad en uh, eruit te trappen, bedoel je? Heb je wel een beetje letterlijk genomen? <laughs> nou ja, nou ja. Dus uh, ja, Hamilton uh, mag een uh, jaartje weg hè, daar, uh, om naar de rode gevaar te. Hij gaat weg. Hij gaat weg. Heel verrassend natuurlijk. Uh, nou, het was niet verrassend. Want Toto had dit zien aankomen. Want hij had natuurlijk nog een contract voor dit jaar. Hè. Als het goed, is, gaat Hamilton gewoon dit jaar gewoon bij Mercedes rijden. Alleen ja, de timing dat hij daarvoor brengt dat hij dan uh, in 2025 naar Ferrari gaat, is wel helemaal apart. Uh, wat een seizoen. We gaan beginnen. Ja, nee, het dus... lijkt me geen comfortabele situatie waar je dan in zit. Nee, ja, maar ook niet voor Carlos Sainz. Want die weet gewoon dat hij in 2025 natuurlijk bij Ferrari kan vertrekken. Uh, en daar, je weet als, als ze rijden, als je gaat vertrekken, dat het team niet meer alles met je gaat delen. Moet, ze gaan niet meer alle geheimen met jou delen wat ze allemaal aan het doen zijn. Dus ik vind de hele situatie van Hamilton vind ik in dat opzicht wel heel erg uh, vreemd. Want ja, hij weet gewoon dat hij al 10 achter staat om bij dat team te rijden. En het uh, team was natuurlijk ook heel erg verrast. Zelfs zijn eigen race engineer, waar hij al meer dan 10 jaar mee samenwerkte, Bono, uh, die wist er helemaal niks van. Dus die stond ook heel erg aan te kijken dat hij deze beslissing genomen heeft. Dus ja, wat er nu gaat gebeuren. Uh, er zijn nu al speculaties dat uh, hij zelfs uh, nog voor de eerste kant naar Ferrari gaat. Nou, dat denk ik dan weer niet. Maar ja, ik vind er heel wat heel uh, gebeuren wat er gebeurt. Ja, dus, Hemelten uh, zelf uh, zegt dat dat uh, niet gaat gebeuren. Hè? Dat hij gewoon nog een jaar bij uh, Mercedes ja. rijdt. Maar, ja, maar je, je loopt 10-0 achter. En ik heb echt zoiets van, uh, dat team gaat niet meer gewoon vol voor hem aan de bak. Oh ja, of ze hebben bepaalde uh, contractuele verplichting dat ze zeggen, oh, we willen dat wel. Maar ja, we hebben jongens, uh, halverwege het seizoen gaat het team al heel erg met uh, 2025 bezig. Ja. Uh, uh, ik denk niet dat uh, Hamilton daar de laatste updates op de auto gaat krijgen. Of de laatste dingetjes uh, doorbesproken gaat worden met hem. Want dit gaan we in 2025 doen. Nee, dat zit er niet meer in. Dat zit er niet in. Kijk, nee. aan de andere kant kan het ook zo zijn dat Hamilton misschien voor... ...vorige week in de race-simulator gezeten... ...heeft en dacht, ja, maar dit ding gaat er ook weer niks worden. <lacht> <Wegwezen>. <lacht> ja, toch? Dat, kan uh, dat, zo, dat zou, zou maar zo kunnen zijn, ja. Ja. Nou ja. Het is eigenlijk wel verwonderlijk dat hij nu uh, pas die stap maakt... ...want we hadden hem uh, toch wel een beetje eerder verwacht... Uh, ...bij de contractverlenging van uh, ja, afgelopen jaar dan, hè, zeg maar. Ja, ik, ik, ik had eerder verwacht dat hij dit jaar een overstap zou maken... ...naar een team, want hij was afgelopen seizoen... Uh, ...nou ja, de, iedereen in de wereld heeft het ook wel een beetje gemerkt... Uh, ...heeft hij natuurlijk wel de boordradio's af en toe gehoord. Dat, toen had ik, uh, die, daar zit geen happy jongen in de auto, totaal niet. En uh, hij had af en toe een sneeropmerking naar uh, richting het team, dat ik dacht van, nou. Hmm. Ik denk niet dat hij uh, het team bij Mercedes gaat overleven, maar uiteindelijk toch een contract weer getekend voor één jaar. Hè? En dat is natuurlijk wel niet des uh, Hamilton's, want die heeft vaak meerderjarige contracten. Dus ik heb het vermoeden dat er al wat speelde. Maar ja, het, het is wel zo... Uh, dat de overstap ging komen en het uh, maakt niet uit eigenlijk eerlijk gezegd niet welk team, Ferrari is natuurlijk een droomteam voor een heleboel mensen. Ja. Uh, en daar willen ze vaak toch wel um, kun je eindigen. Uh, dat de overstap zou komen was niet echt een... Uh, ja, dat wist je gewoon dat het ging gebeuren. Maar de timing dat hij het naar buiten brengt... Die vind ik wel heel, heel, echt heel erg merkwaardig. En uh, denk meerdere mensen daar zo over denken. Ja, nee, wacht dat af uh, hoe het uh, gaat lopen. Nou ja, niet, want uh, uh, ik weet, uh, dat, dat kan je ook merken... Hamilton is zelf altijd tijdens het rijden aan het twijfelen. En nu krijgt hij van de pitmuur... Uh, Lewis, we have plan B, but what do you think about plan C of plan D? Dus <laughs> dat wordt wel een feestje in die auto natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> hij zit natuurlijk met een team die niet altijd zeg maar, de beste beslissingen kunnen nemen tijdens de wedstrijd. Nee, en dat zou heel lief zijn voor de ferrari coureurs neem ik aan. Ja, nee, nou ja, ja, ja. Vrij baan geven en dergelijke, of uh, ja. dat niet... Ja, wat ik een grotere verrassing vond, als ik heel leuk moet wezen... dat er uiteindelijk Carlos Sainz uh, het veld moet ruimen... en dat ze niet Charles de Claire eruit gegooid hebben. Ja, is, Want, is dat een verrassing? Ja, absoluut wel. Richard Sinclair is wel de grote zoon, vind ik bij Ferrari natuurlijk. Maar geloof mij nou maar in mijn woorden, die jongen gaat echt in zijn hele leven nooit wereldkampioen worden. Want die maakt te veel fouten en afgelopen seizoen vond ik hem echt gewoon niet bij zijn sterke rijden. En vond Carlos Sainz gewoon veel sterker rijden bij Ferrari. Dus eh, ik, ik, ik begrijp niet wat daar het politieke spel geweest is. Eh, dat zouden we zo ook niet achterkomen. Maar ik had voor Carl Sainz gekozen naast Lewis Hamilton. Absoluut. Ja, je zet hem maar eens dus, met de leeftijd van uh, Sainz uh, eigenlijk. Ja, maar ja, we hebben open achter stuur met Hamilton. Dus we hebben het ja, thuis. wel, maar dat, ja. Dat, is, dat is tegenwoordig helemaal in, hè. Een jongen en een oude in ja, een, een team. Ja, een jongen en een oude. Maar Leclerc maakt te veel fouten. Het is een razendsnelle coureur. Maar echt, ik vind dat hij gewoon te veel fouten maakt. En uh, uiteindelijk in die paar jaar die hij nu bij Ferrari zit... dat team ook niet hoog op heeft weten te krijgen. Dus uh, ja, of het nou zo'n totaalcoureur is waarvan ik zeg... dat is uh, wereldkampioen. Kijk, je moet ook zo zien. Ferrari kiest die nu voor om Lewis Hamilton te halen... als twee rijders in huis hebben die uiteindelijk zelf die WK-titel kunnen halen, haal je niet iemand anders naar binnen toe. En uh, dat gebeurt dus nu wel. En uh, ja, ik vond eerlijk gezegd Xeens uh, best wel wereldkampioenschapsmateriaal. Dus, eh... Uh... Uh, wat er allemaal politieke op de achtergrond speelt, we zullen nooit te horen krijgen. Maar ik vind het een hele vreemde beslissing daar in uh, Maranello. Ja, nou ja, in ieder geval uh, nou ja, binnenkort Hamilton in, in, in een Ferrari. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen. gewoon. Uh. Nee. Nee. nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. En, en dan denkt, denkt hij, en ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt... dat hij daar uh, wereldkampioen mee uh, kan gaan worden. Zit hij ja, er nog maar, in, denk je? Dat, dat dacht hij ook de afgelopen twee jaar met, uh, met, uh, met Mercedes. Maar het is ook niet gelukt. Dus uh, ja, weet ik niet. Weet ik niet. Kijk, uh, hij heeft in feite dan één jaar de kansen met een auto... Uh, waar het gewoon nog een beetje competitief is. In 2026 gaat het natuurlijk alles anders worden. Ja. En uh, de, dan, dan kan Verraai wel Team Willings worden. Maar dat kan ook met Red Bull gebeuren. Dus we, dat, uh, dan is er zoveel verandering in de formule 1... Dat je, dat je toch niet gaat weten wie je daar vooraan gaat rijden. Dus heeft hij heeft uiteindelijk ook alleen maar twee... ...2025 voor om in eerste instantie de kans te krijgen om het te doen. Maar ja, jongens, met de Red Bull zoals Red Bull op toonlijk is... ...ik weet niet of iemand wel een kans heeft... ...maar, maar een nieuw nieuwe heeft aangegeven van Red Bull... ...dat ze alleen maar aan het doorontwikkelen zijn... ...en niet met een heel nieuwe auto komen. Dus in 2024 en 2025. Dus ja... Als hij nog beter wordt, die auto, dan moeten we daar eens zitten kijken. Ja, ja nee, ja, dat is ook zo. En ja. Uh, ja, dan hebben we nog het nieuws gekregen woensdagavond dat uh, Andretti Cadillac uh, niet uh, mag uh, intreden op uh, 25-26. Ja. ja, als je het over politiek hebt. <laughs> ja, ja raaf verhaal. De VIA zei ja en De Vom zegt nee. Ja. Uh, dus die zijn ook geen vriendjes? Nee, nee, nee uh. zeker niet. Uh, laat ik het zo zeggen. Uh, onbegrijpelijk op een aantal punten die ze naar voren hebben gebracht... dat ik zeg van ja jongens, uh, weet je, ze hadden het over klantmotor. Nou, de helft van het veld draait met de klantmotor. We hebben het over. Uh, ze vinden de na naam Andretti niet een toegevoegde waarde voor de Formule 1. Nee, uh, Visa, uh, Cash App en uh, Steak App 1 zijn toegevoegde waardes. Ja, die berichten las ik ook. Geweldig hè? Ja, ja, weet je, ja, ja. Dit, waar, gaat, waar gaat dit al over? Ja. Als uh, iemand een rijke geschiedenis heeft... is het wel de familie Andretti in de autosport. Uh, in alles natuurlijk... Uh, gewoon Mario, Michael, Michael, iedereen heeft daar wel uh, uh, uh, geschiedenis, dus dat vind ik ook niet zo. Het enige wat ik wel gelijk zei, wat ik niet helemaal begrijp, dat je met een team in 2025 wil instappen, als in 2026 alles verandert. En eh... Uh, dan heb ik echt zoiets van, wat heeft dat ene jaar als toegevoegde waarde... als je in 2026 met een totaal nieuwe auto moet gaan komen? Nee, niks eigenlijk, niks. Dan weet, dan weet je al dat je achteraan meehobbelt. Want je hebt nooit die doorontwikkelingstijd. Dus ja. dat, dat had ik wel gelijk zoiets van... nee, dat vind ik een beetje vreemde van zaken. Alleen, alle argumenten waar de FOM mee kwam van... we willen het team er niet bij hebben... ja, allemaal lariekoek. Allemaal lariekoek. koek. rijk de fabelen met een hoop dingen. Uh, dus uh, André die gaat er ook vol tegenin. Hè? Die heeft ook gezegd, nou, dit vinden we gewoon niet oké. Okay, we zijn geen kleine, kleine kinderen. Vergis niet, het is een team die heeft al 120 man in dienst. Hè? Om gewoon een goede auto neer te zetten. Dus zij zeggen wij komen niet met een autootje wat uh, helemaal niet mee gaat doen. Uh, dat, dat weet je nooit in de Formule 1. Alleen, nou, wat ze nu zeggen, we gaan dan, uh, jullie mogen misschien kijken dan in 2028. Met die motor van Cadillac in plaats van een klantenmotor. Ja, dan heb ik ook zoiets. Jongens, wat willen jullie nou? Uh, ik denk politiek. Ik denk dat uh, de 10 teams die nu uh, in de Formule 1 zitten, helemaal zitten te wachten op team, want dan moeten ze de prijzenpot gaan verdelen. Ja. En, de, en daar praat je niet over duizend euro. Daar praat je over miljoenen euro's natuurlijk die verdeeld worden. Uh, ik denk dat die er ook niet op zitten te wachten. En uh, dus uh, de, ik, ik denk dat het exit uh, ook voor de toekomst exit Andretti is. Tenzij zij een ander team overnemen. Ja, ja, ik zou het wel mogelijk. jammer vinden als het niet lukt hoor. Met een uh, elfde team. Uh, ja, uh, laat, ja. Die, laat die familie maar een beetje wakker geschud worden. He? Precies. Absoluut. En, en wij in Salford hebben daar ruimte voor, uh, voor een elfde team uh, vanaf het uh, nieuwe seizoen. Dus uh, ja. Helemaal heel nieuwe Ja, daarom. Dat, uh, dat gaat zeker lukken. We bereiden hem gewoon even een, uh, een paar meter uit. Ja, maar de, de, de, ik, ik laat het zo zeggen. Uh, Formule 1 is op het ogenblik niet saai. Nee, dat gebeurt voldoende. Ja, we, we hebben toch wel natuurlijk ook Nick de Vries, die uiteindelijk zijn sponsorgeld moet gaan terugbetalen. Die de rechtszaak verloren heeft. Dus er is wel heel wat aan de hand, hoor, daar, op het ogenblik. Het is geen uh, saaie winter. Nee, Absoluut. nee, nee, nee, nee. Ja, en dan uh, hebben we het uh, natuurlijk uh, over de Formule 1, maar Formule 2 en Formule 3. Uh, ja, dat blijft ook spannend. En voor ons uh, de Formule 4 natuurlijk, hè, met Lammers. Maar. Uh, ja. Ja, die, die volume, Formule 2 en 3... Uh wie verwacht jij dat uh, door kan uh, gaan stromen naar de Formule 1 van die, uh, die meester? Boe, als je kijkt, de afgelopen seizoen hebben, zijn er een paar rijders geweest, waar ik dacht, van jaar. Ik, alleen, ik moet wel zeggen, als ik nu kijk naar de huidige teambezetting... Uh, dan heb je eigenlijk alleen Lewis Hamilton en Alonso, die natuurlijk uh, van de oude garden zijn. Uh, zie ik niet echt coureurs die waarvan zeg maar, nu gaan zeggen, die gaan eruit gewit worden. En, uh, dus um, ik, de, de jonge generatie heeft op toonlijk maar een heel klein kans, tenzij ze een beetje test. Cureurs spelen, maar er zitten natuurlijk ook al een aantal die al op die testplekken zitten. Um er zijn er nu een aantal waarvan ik zeg van. Die, de plaatsen zijn zo klein bezaaid. Uh, in de Formule 1. dat ja, GP2-rijders lopen een beetje vast. Want ze kunnen. of in een testrol. ze kunnen in een, uh, uh, zeg maar een uh, simrol. dat ze in de sim gaan zitten. Maar, uh, en ze mogen misschien een keer op een testen. maar een echt vast plaatsje krijgen. ik zie niet de talenten die in één keer door kunnen gaan. die zijn er op het ogenblik echt niet. Nee, want, uh, ja, ik las het nieuws over. Sane uh, Maloney, dat hij uh, ja. bij, bij Steak F1 uh, uh, terechtgekomen is. Als ja. reservecoureur. En het is samen met uh, de andere Formule 2 kampioen uh, Theo Poucher. Hè? Ja, Poucher. Nou, Poucher had ik eigenlijk al eerder in de Formule 1 verwacht. Als ik hier moet zijn, die jongens echt gewoon goed. Maar je ziet maar, er zijn geen plekken. We, uh, en daarom was een 11e team ook goed geweest. Hè? Dan krijg je toch weer een beetje rommel in die Formule 1. Uh, twee plekjes erbij natuurlijk. En, uh, en dan gaat er ook wat meer verschoven worden in, in bepaalde plekken. Uh, uh, maar op Toom zitten we redelijk vast. We, uh, in principe is de, we hebben we gewoon uh, een beetje dezelfde bezetting als vorig jaar. Dus uh, je komt er gewoon niet tussenop, tamelijk. Nee. Nou gaat de verschuiving van Hamilton gaat natuurlijk wel heel veel uh, gebeuren. Zeker. En, uh, het is niet zomaar dat eens even naar, naar Mercedes gaat. Dat gaat niet gebeuren. Dus um, uh, nu gaat er wel een rondedans komen eind van dit seizoen. Een heleboel contracten lopen ook af. Dus ja, die rondedans uh, van de zomer gaat die beginnen. Nou, het wordt, uh, het wordt een uh, mooie seizoen. Mooi spannend. Ja, uh, leuk. Gebeurt leuk. Ja, <laughs> eindelijk. Eindelijk. Oh. Eindelijk. Ja. Het gebeurt gewoon in de winterstop, uh, is er wat te beleven. Ja, ja, ja prachtig. We gaan daar ook zien bij de eerste testen. Maar uh, het, is, het, het is lekker onderweg. En dat moet ook. Want als we krijgen we weer zo'n een seizoen van afgelopen jaar. Dat was niet. Uh, nou, het waren mooie wedstrijden. Maar spanning was er natuurlijk totaal niet. Nee, dat, wel jammer ja. hoor. Ja, ja, en uh, we gaan zien hoe het met de maffia daar gaat. Met Louis erbij. Ik, uh, we gaan het helemaal bekijken. Ik, uh, ik vind het helemaal prachtig. Laten we het zo zeggen. Hij heeft wel nu een absoluut uh, betere company car gekregen. Want of hij nou in de vrije SF90 uh, rijdt uh, om mee naar huis te rijden. of hij krijgt een Mercedes taxi. Ja, nou, dan wist ik het ook wel. Ja, ja inderdaad. Dat heeft, hij, dat heeft hij goed voor elkaar. In ja, ieder geval. ja, nee, ja, ja, dat ja. heb je gelijk. Ja, nou ja, tot slot nog even. Arie, uh, Luierdijk, uh, boek Luierdijk, ja. Broekjes uit. In, uh, ja, daar heb jij ook een aantal experts exemplaren met een handtekening hè, van hem, ik heb, geloof uh, ik. Ik heb een aantal exemplaren met handtekeningen in de winkel liggen en we krijgen ook nog wel wat zonde. Ja, jongens, hij was uh, afgelopen zaterdag was hij in het uh, uh, daar is het stampje stampje, stampje druk geweest. Ik geloof dat er meer dan duizend mensen daar zijn geweest die een boek opgehaald hebben. Dus het is gelijk ook wel een bestseller, zullen we maar zeggen. Ja, een prachtig Prachtig uh, naslagwerk. Een prachtig boek. En ik sta verbaasd. Ik weet best wel heel veel van de autosport. En ik weet ook best wel wat van Ari. Maar die heeft een partij verschillende auto's gereden. Dat je ja. weten. Die is echt uh, onbegrijpelijk. Wat die, wat die allemaal van je dachten. Als het wielen wiel had en een stuur. Net zoals Jan Lammers. Ja. Koop, je achter, koop je erachter. Ja. En uh, waanzinnig mooie carrière. Ontzettend aardige man. Echt waanzinnig aardige is man. Is het ook. Hij Zeker. Hij heeft uh, daar een Heter, heeft die uh, echt... Voor Iedereen de tijd genomen dat het uiteindelijk uh, ook best wel chaos werd. Want hij begon s morgens om 8 uur en s'avonds om 8 uur stond hij nog handtekeningen af te rijden. Wow. Dus uh, hij heeft heel veel auto-rijders ontmoet, heel veel mensen waar hij tegen gereisd heeft. En dan voor iedereen de tijd. Dus de rijen stonden tot ver buiten het gebouw. En uh, iedereen heeft daar geduldig zitten wachten. Want iedereen wilde Arie ontmoeten. Maar zo vaak is hij natuurlijk niet meer in Nederland. En uh, ja, het is één groot feest geweest. En, ik, ik kon er zelf helaas niet bij zijn, want ik, ja, ik heb de winkel op zaterdag, dus dat ging niet. Uh, maar uh, ja, uh, wat ik gehoord heb van de mensen ook die nu in de winkel zijn geweest, die daar geweest zijn, die vonden het één groot feest. Dus dat is prachtig. Dat is ja, mooi. Mooi. ja, mooi. Ja, dat is mooi. En ik het boek van Aira Leijndijk, wat door Mark Koens is geschreven, met nog een paar mensen erbij. Uh, jongens, het is zo'n mooi uh, naslagwerk met zoveel historie in de autosport. En die man heeft zoveel gereden. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, en wat, uh, wat wat kost dat uh, boek van hem? 69 euro. En uh, ik heb nog een paar gesigneerde exemplaren en dan krijg ik binnenkort dan uh, weer een hele stapel extra binnen. Er zit alleen geen, uh, geen krabbel in, helaas, die moet je dan weer zelf bij uh, als je A in Nederland is gaf. Nee, hebben. we willen wel een krabbel hebben dan, hè? Ja, we natuurlijk. Willen we willen wel een krabbel hebben. <laughs> ja. bij <Zetelbaar> zijn. <laughs> ja. ja Oké. Okay. Nou, uh, Rendel, dankjewel weer uh, voor deze week. Ja, helemaal super. En ik ga en, uh, volgende week weer uh, spreken. Ga je nog uh, gekke dingen doen van de week of niet? Nou, nou ja, ik, ik heb net in Breckley gestaan. Dus ik moet nu maar gewoon eventjes naar Milton Keynes denk ik. Dan gaan we gaan wel eens even praten met, uh, met Red Bull. Lijkt me goed plan. Lijkt niks gelukt. Maar uh, er loopt nu wel een hele eenzame toot wolf door de straat van Breckley. Alleen met de pijn, zo, hoor. Dus ja, dat denk komen. ik ook. <laughs> nou ja, we zien de foto's weer op je Facebook pagina. Gezellig. Helemaal goed. Oké, okay, dankjewel Rendon. Okay, Fijne zaterdagavond. Hoi. Two, three and the 4, Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door Ready to make an entrance, so back on up Cause you know we're about to rip shit up Give me the microphone first so I can bust like a bubble Compton and Long Beach together, now you know you in trouble Ain't nothing but a G thing, baby Too low death niggas so we're crazy Death Row is the label that pays me, Unfadeable, so please don't try to fake this But a uh, fact to the lecture at hand Perfection is perfected, so I'ma let em understand From a young G's perspective And before me digger the bitch I have to find a contraceptive You never know she could be earning her man And learning her man And at the same time burning her man Now you know I ain't with that shit lieutenant Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended yeah. And that's realer than real deal humbly Holyfield And now you hookers and hoes know how I feel Well if it's good enough to get broke off a proper chunk I take a small piece of some of that funky stuff It's like this and like that and like this and up It's like that and like this and like that and It's like this and like that and like this, and uh, Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping, but I damn nigga caught my people kept and now it's time for me to make my impression felt so sit back relax and strap on your seat seatbelt you've never been on a ride like this before with a producer who can rap and control the maestro at the same time with the dope rhyme that i kick you know and i know i flow some old funky shit the ads of my collection this selection symbolizes dope take a tote totally, but don't choke if you do you have no clue of what me and my homie snoop Dogg came to do it's like this and like that like this and uh it's like that like Listen like that, Anna. it's like this And who gives a fuck about those? So just chill, to the next episode What a hell of a gangsta lean Getting pokey on the mic Like an old batch of collard green It's the capital s o I'm fresh and double-O-P D-O-double-G-Y-D-O-double-G You see? Showing much flex When it's time to wreck a mic Pimpin' hoes and clockin' a grip Like my name was Dolomite Yeah And it don't quit I think they in the mood For some motherfucking g shit. So dry Gotta give them what they want What's that, G? We gotta break them off something Hell yeah And it's gotta be bumpin' City up Compton Place, so when that your attention Mobbing like a motherfucker but I ain't lynching Dropping the funky shit that's making a sucker niggas mumble When I'm on the mic it's like a cookie they all crumble Try to get close and your ass will get smacked My motherfucking homie doggy dog has got my back Never let me slip cause if I slip then I'm slipping But if I got my Nina then you know I'm straight tripping And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down And if your bitches talk shit I have to put the smack down Yeah, and you don't stop I told you I'm just like a clock when I tick in. Not socks, but I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO ends in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this. That and this center. And it's like that, and like this and like that and uh, it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill till the next episode. <laughs> Ja, nou ja, toen was hij uh, afgelopen. Maar gelukkig heb ik Piet nog even aan de telefoon, Piet. Want uh, ik hoor ja. dat de wedstrijd inmiddels ten einde is, hè? De wedstrijd is ten einde en het is voor wordt een uh, droevig resultaat. Heel jammer, maar we hebben 1-0 verloren. We hebben er echt alles aan gedaan om die gelijkmaker nog uh, te forceren. Maar ja, het, het, het, het, het, het, het is niet gelukt. Hè. en, uh, of, uh, en Muiden, die uh, gooide de vertragingstactiek er heel erg in. Veel blessures en veel liggen en zo... Dus ja, het is niet anders. We hebben 1-0 verloren en die, uh, die derde of die vierde plaats die, uh, is iets verder weg dan, uh, dan toen we begonnen. Dus we moeten op naar de volgende wedstrijd. Of... Ja, kopje niet laten hangen en uh, gewoon doorgaan. Kopje niet laten hangen, de rug strekken en weer verder. Zeker. Nou, uh, Piet, het is uh, even niet anders. 1-0 daar in uh, Aermuiden geworden of tegen Aermuiden. en. Ja, ik uh, spreek jou ja de volgende keer weer. Eens even, even pauze, hè? Voor, uh, is dat voor de carnaval dat er nu uh, pauze is? Nou, we hebben, we hebben gewoon een ongelukkige competitie met één uh, vroeg vrij steeds. Dus dat is volgende week hebben we vrij in ieder geval. Ik dacht over nou, we twee weken spelen we tegen Stormvogels. Dus dan gaat het er even echt om. Ja, zeker. Nou ja, Piet, uh, dankjewel. En uh, ik wens je een hele fijne zaterdagavond. En tot over twee weken dan. Ja, allemaal hetzelfde. Tot ziens. Oké, okay, hoi. Doei. Worden zojuist van uh, Piet Pijper, daar vanuit uh, Velse-Zuid. Helaas 1-0 geworden, de eindstand van de wedstrijd de SV Zandvoort. Over twee weken tegen stormvogels Laten we hopen dat het dan uh, beter gaat met het team van SV Zandvoort. Al ging het niet helemaal verkeerd, maar uh, ja, de, de doelpunter wilde er gewoon niet in. Hè? En dat heb je wel eens uh, dat uh, dat gebeurt. Dus uh, tot zover het uh, voetbal. Waar ik het nog uh, over wil hebben, we hebben. Uh, altijd één keer in de maand, in de, de laatste zaterdag van de maand van uh, dit programma... hebben we Marco Temes uh, live in de studio tussen vier en half vijf. En hij uh, schrijft uh, maandelijks voor uh, dit uh, radiostation een heel mooi stuk proëzie. En dat uh, vertolkt hij dan, zoals hij vorige week, hè, de laatste zaterdag... was hij uh, in de studio. Ook toen had hij een heel mooi stuk uh, proëzie. En dat heet Domweg Gelukkig in de Haltestraat. En we gaan er nu nog een keer naar luisteren. Hier is Marco Temes. Domweg, gelukkig, in de Haltestraat. Variatie op een citaat. Midwinter. S'avonds. Uur of zeven. Eigenlijk zes. Maar zeven. Die fijne jambe. Bek beter. Het is al donker als middernacht. Bij café 4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 Eigenwijs als de glansen de tegels en klinkers. In de goten stromen heldere beken. Het gietijzeren rooster boven het riool vormt een waterval. Je hoort het kolkende vocht plonsen. De verlaten winkelstraat. Het duister opgeheven door lantaarnpalen. Kerstverlichting en glimmende etalages. Aan, uit...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 En wil je deze stukken, de stukken progressie van Marco... nog een keertje teruglezen of terugluisteren... dat kan allemaal via de eigen app van ZFM. Ga naar zfmsandvoort.nl... en vind daar meer informatie hoe je de app kan downloaden. Of kijk onder meer in de Play Store onder ZFM Zandvoort. Daar vind je ook meer informatie hoe je aan onze app kan komen. En die is heel interessant... Wat er staat niet alleen ProSie van Marco de mes op, maar nog veel en veel meer. De meest uitgebreide app van uh, ja, zeg maar Heel Zandvoort en de regio is dat. Dat uh, durf ik uh, eigenlijk bijna wel te zeggen. Dus ga een keer kijken op onze eigen ZFM app, die gratis verkrijgbaar is. En elke laatste zaterdag van de maand, de procy met Marco. 90, Boys to Men, hoor je, en The End of the Roads. Zo, we gaan alweer bijna op naar de uh, laatste minuten van dit programma. Straks nog even kijken wat Fred te melden heeft. Maar eerst deze van Aria Speedwagon. Keep on Loving You. Lekkere plaat hoor. Uh, R.E.O. Speedwagon, Hody en on Loving You. Alweer het einde van uh, dit programma. Uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Zometeen uh, dat verwacht uh, Fred weer in de studio. Dus uh, Fred, ben je onderweg... Uh, dan uh, kan je het zo dadelijk uh, overnemen van uh, mij. Want hij is er uh, dan weer met Entertainment for You. Dat allemaal tussen 5 en 7 uur. En wil je weten welke artiesten Fred uh, allemaal heeft... lekker blijft luisteren dan naar uh, Zandvoortse Radio... En dan hoor je dat vanzelf langskomen. Ik ben wel heel benieuwd wie die deze week weer aan de telefoon gaat krijgen. Of misschien wel in de studio. Afwachten, doet hij al wat aan carnaval? Ook dat moeten we nog even afwachten. Hoor je ze dadelijk allemaal na het nieuws en weer van vijf uur. Dan is Fred weer met Entertainment for You, zoals ik al vertelde. Nou, de laatste platen die ik voor het nieuws weer van vijf uur gedraai... draai ik eigenlijk alleen voor mezelf. Want ik weet niet of iemand hem leuk vindt. Ik vind hem in ieder geval wel heel leuk. En ik kom er nooit aan toe om hem te draaien. Dus bij deze gooi ik hem er gewoon even in. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan ben ik weer met Zandvoort op zaterdag. Captain Rap is hier, Bad Times. We'll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 The city cries out its mass hysteria One wounded, four dead in a California area Innocent victims, I'm on Sane. Relatives and neighbors experience the pain They hold back tears, just got to take a stand Order padlocks and guns in a heavy domain The fears won't rest until all behind bars For the rest of his life, the boy would carry the scar Best friend, mother, father, and the mare, a very young daughter Memories in his mind loved ones have been slaughtered Is there any way to compensate A person's life so great a fate Heaven knows this can't go on. too many things are going wrong Who was sick of himself, this is what it's true oh, Hell, These are real. Bad times, what you and I feel. I can't stand it. Huh. You can't stand it. I can't stand it. I can't stand it. I can't stand it. You can't stand it. You can't stand it. You can't stand Help me, help me, help me, help me. All those eyes, they're all out to get me. Wars and murders, when will it cease? I'm being robbed. Bad times, these are real bad times as well. You and I feel Weather plays happened on the eastern states? Bloods, hurricanes, and you can't escape. tornadoes drop drive out these and injuries, leaving little behind for death and injury. Got only assist this ran like the plague. Doctors afraid to treat the victim of age. The world is threatened by a nuclear war. Americans die in El Salvador. the